Het is tien uur en ook thuis met het NOS Journaal.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 Volgens De Stoop is er onder teruggekeerde strijders een grote kans op radicalisering.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 Goedenavond. binnen nu in een half uur worden de eerste halve finalisten van de Champions League bekend. Real Madrid wisten we eigenlijk al, maar wat komt daarbij? Is het nog een Spaanse club, Malaga of het thuisspelende Dortmund? Ronald van der Geer. Iedereen geval eigenlijk met potlood Dortmund wel in, met die ontmoeting nog in Duitsland voor de Boeg. 0-0, eerste wedstrijd, maar het staat na 58 minuten. We gaan dus richting het uur gewoon 1-1. Met een voorsprong zelfs via Joaquin in de eerste helft voor Malaga. De gelijkmaker kwam van Lewandowski. In de tweede helft hebben beide ploegen een uitgelezen mogelijkheid gehad om een doelpunt te maken. Het is niet gebeurd omdat de doelmannen op hun post staan deze avond. Maar het is een boeiend schouwspel. Een uur dus bezig, nog een half uur. Dan weten we wie er eventueel in de halve finale terechtkomt. En die andere wedstrijd is in Istanbul. Galatasaray tegen Real Madrid. Dat een comfortabele 3-0 zegen verdedigt. En ook in deze wedstrijd alweer op voorsprong kwam. En die kan comfortabel nog steeds dus. Ja, na zeven minuten was het 1-0. Nu had het 2-0 moeten zijn. Maar er gebeurt een klein wonder. Cristiano Ronaldo mist een hele grote kans. De maker van de enige goal tot nu toe... In die zev zevende minuten dus uh, vijf keer. Moet tussen Rijn nog scoren? Mm. Uh, mag wel duidelijk zijn wie er in de halve finale zit van deze twee ploegen. Dan wordt het een echt historische avond die we nooit meer gaan vergeten. Uh, ook in Den Haag werd vanavond gevoetbald. De Nederlandse vrouwen oefenden tegen Olympisch kampioen de Verenigde Staten. International Kirsten van de Ven wist vooraf precies wat er moest gebeuren. Nou, Ik denk dat we gewoon uh, rustig moeten voetballen. En, uh, we moeten hun niet te veel ervaren. We moeten gewoon die wedstrijd bepalen... Ook al is het natuurlijk een beetje bluff tegen de nummer 1. Maar uh, we moeten niet te veel ervaren. We moeten vooral veel doen, denk ik. En zometeen horen we of de Nederlandse vrouwen in hun opzet slaagden. En die houdkamp. Worden hoor er wordt het toch nog die... Uh... <laughs> Daar heb je één, ja. <laughs> Nog maar vier te gaan. Ja. Eboué maakt een mooie goal. Ik uh, kan niet anders zeggen. Galatasaray op uh, gelijke hoogte. En Wesley Snijder is de man van de assist. Want hij trekt de bal terug. En Eboué buitenkant rechts. Prachtig ingeschoten. Mooie goal voor Galatasaray. 1-1 bij Galatasaray Real Madrid. En straks beschouwen we ook uitgebreid voor... op die twee prachtige wedstrijden van, vanavond, van morgenavond... in de kwartfinale van de Champions League. Tot 11 uur in langs de lijn. Ja, spannend is het echt op het andere veld. Dortmund tegen Malaga dus. Ronald van der Geer. Na nu spelen is het 1-1 in Dortmund. Daar waar Dortmund geacht werd, toch als favoriet. Uh, aan deze wedstrijd te beginnen, dat ook wel af te zullen maken... ook gezien het aantal kansen dat het had in de eerste wedstrijd. Maar Malaga, dat is natuurlijk gewoon een pittig ploegje. Dat blijkt wel aan uh, het feit dat ze inmiddels tot de kwartfinale zijn gekomen... als debutant op het uh, hoogste Europese niveau. En in uh, de eerste wedstrijd bleek al, ja, als het team staat... als het uh, team werkt voor elkaar, en dat doen ze ook in deze wedstrijd... Dan is het gewoon een lastige tegenstander. Die ook gewoon aanvallend speelt. En zich zeker niet opsluit op eigen helft. En Dortmund speelt eigenlijk met dezelfde tactiek. Oftewel, het is een buitengewoon open wedstrijd. Terwijl er nu een botsing is tussen Games en Smeltzer. Smeltzer net geel heeft gekregen. Games naar de grond gaat. Dat is ook niet voor het eerst in deze wedstrijd. Maar daar biedt er van vanavond de schot. Thompson zegt nog maar eens even dat hij geen klap heeft gezien van Smeltzer. Hoewel Games de scheidsrechter en de toeschouwers anders wil doen geloven. Maar het is toch echt een botsing. Hoewel, nou ik zie dat Smeltzer Games wel bij het hoofd pakt. Maar de manier waarop de Spaanse rechtsback van Malaga valt, geeft al aan dat hij zich buitengewoon aanstelt. En daarmee zorgt hij er mede voor dat Smeltzer niet zijn tweede gele kaart van deze wedstrijd krijgt. Het geeft wel aan dat de spanning erop zit. Die Gamessovers ging net ook naar de grond, maar toen werd hij geraakt door een eigen ploeggenoot, De centrale verdediger Sergio Sanchez. En nu krijgt Games een gele kaart van uh, Thompson voor toch wel iets te opzichtig vallen. Twee gele kaarten al aan uh, Dortmund's zijde. Bender en uh, dat was de eerste. En Smeltzer kreeg dus de tweede. Wat blijft staan is een ingooi voor Malaga. Halverwege de helft van Dortmund aan de rechterkant. bal gaat weer terug naar uh, Games. Die geeft hem dan vanaf rechts voor. Maar dat is een makkelijke prooi voor Piszczek. Dat is de rechtsback van Borussia Dortmund. Die nu samen met uh, landgenoot Blasikowski ten uh, strijde trekt aan de rechterkant. Piszczek met uh, de voorzet komt Niet bij Gutsen, omdat daar nog net een hoofd tussen zit van Sanchez. Dan is er ook een duwfout gemaakt door Borussia Dortmund. Dat is gezien door Thompson, de arbiter van vanavond. En dus een vrije trap in het eigen strafschopgebied voor Malaga. De nummer 6 van de Spaanse competitie. Geschorst al voor het volgend jaar, voor het spelen van Europees voetbal. Omdat het financieel de zaken niet op orde heeft. Het verhaal is bekend. De club werd overgenomen door een hele rijke scheik. Die een fantastisch elftal verzamelde. Coach Pellegrini aanstelde. Nou, het sorteerde direct effect van Dortmund. Uh, of uh, Malaga werd vierde dat vorig seizoen. Kwam vierde voorrondes uiteindelijk in de Champions League terecht. Maar daarna trok uh, de scheik eigenlijk de stekker eruit. Uh, draaide de geldkraan dicht. Club in de financiële problemen. En gezien het uh, financial fair play beleid dat UEFA nu voert. Lijkt Malaga daar het eerste of tweede slachtoffer naar Mallorca van te zijn. En is het in elk geval uitgesloten van Europees voetbal volgend jaar. Maar het mag wel gewoon in deze Champions League spelen. En Baptista is weg aan de linkerkant. Komt naar binnen. Uiteindelijk is daar Bender die de bal dan maar wegwerkt. Over de zijlijn schiet. Betekent wel dat Malaga ter hoogte van het strafschopgebied van Dortmund... zo meteen een ingooi mag gaan nemen via Atunes. De Portugese linksachter. 1-1 dus na 64 minuten. Op het andere veld de koploper van Turkije tegen de nummer 2 van Spanje. Andy. Ja, maar uh, dat uh, verschil is uh, toch wel iets groter dan... Uh... Uh, nummer 1 van uh, Turkije zijn en nummer 2 van Spanje. Want uh, de Spanjaarden zijn beter. Alhoewel, het uh, doelpunt heeft uh, in ieder geval het publiek in vuur en vlammen gebracht. En daar och, och, och, mat, krijgt hij een kans. Wesley Sneijder na een blunder achterin bij Real Madrid. Moet hij de 2-1 binnenschieten en doet het niet. En Fatih Terim, de, de nogal excentrieke coach van uh, Galatasaray... die uh, trekt zich bijna de haren uit het hoofd. Wat een kans, zeg. hij heeft hem echt voor het binnentikken. En weet de bal niet. Naast het doel uh, te schieten, Wesley Sneijder, nee. Die is niet in goede doen in dat uh, rood-gele shirt. Want uh, om maar een voorbeeld te geven, een vrije trap vanaf uh, 25 meter. He, toch een van de specialiteiten van Wesley Sneijder. Mocht hij niet nemen, die worden genomen door de aanvoerder, door Inan. Nog weer balbezit voor Galatasaray. Balbezit aan de rechterkant van het veld. Met Eboué die de bal even rondspeelt. En dan wordt er gevraagd door Amrabat. Maar de bal gaat richting het doel. En dat gaat de bal over de achterlijn. En betekent een doeltrap voor Real Madrid. Maar wat kreeg onze vriend Wesley Sneijder een kans zeg, om die bal erin te schieten. En zo voor 2-1 te zorgen. Doet hij niet. staat 1-1 bij Galatasaray en Real Madrid. down now louis en de nieuws met Stuck With You. Zou Malaga dan de grote verrassing worden bij de laatste vier in de Champions League? Het kan hè, Ronald? Ik zou bijna zeggen waarom niet? Of uh, komt hier dan de goal? Ja, die komt er wel van Lewandowski. Maar het is uh, buiten spel van uh, twee man. Ik denk dat Lewandowski zelf ook buiten spel staat. Blasikowski in elk geval wel. En dat is de man die uh, de bal raakt. Het wordt uh, opgezet, de aanval bij uh, Lewandowski. Die geeft hem aan Piszczek. Ja, het is allemaal Pols. En die geeft hem um, vanaf de rechterkant voor op het hoofd van Blazikowski. Die staat in buitenspelpositie. En de man die daarna de bal dus binnenwerkt ook, dat is uh, Lewandowski. Het is nog altijd 1-1 na 69 minuten. Je zou kunnen zeggen dat um, de kansverhouding in de tweede helft 2-1 is. Want Gutsen heeft nog wel de gelegenheid gehad om Dortmund op voorsprong te schieten. Naast de kans voor Lewandowski en de hele grote kans voor Joaquin. Maar uiteindelijk uh, Gutsen, de man die er ook al drie, vier opgelegde mogelijkheden miste in de wedstrijd uh, in Malaga vorige week kreeg de bal op een presenteerblaadje van Demi aan de linkerkant van het strafschopgebied. Maar produceerde een afzwaaier. Daar waar een bal op de goal gewenst was. Nu Malaga met het balbezit. Joaquin maar levert in bij Gutsen En Gutsen vanuit de middencirkel probeert nu Lewandowski te bereiken. Want dan staan er toch drie, vier spelers van Malaga op een rijtje. Om hem ook van een voet uit te steken. Subutic mag hem dan terugbrengen. Maar doet dat eigenlijk heel slordig. In de voeten van Toulalan En dan kan Atounes weg. Dat is de linksachter van Malaga. Speelt Baptista aan. Meter of drie weg bij het in de. Als van het veld verplaatsen nu. ...naar Games en Joaquin. Die staan aan de rechterkant De hoogte van het schafschopgebied van de Dortmund. Joaquin met het linkerbeen dan voorzet. Nee, steken handig op uh, een van de middenvelders. Toelala, dan wordt de bal teruggelegd. Wordt er van afstand geschoten. En is daar de redding van Weideveller noodzakelijk. Tweede goede redding van Weideveller in uh, deze wedstrijd. Het was uh, notabene na een combinatie toch Toelala die van uh, afstand schoot. Maar Weideveller dus op zijn post. Waar hij dus ook al goed op zijn post was. En een sublieme redding had op een inzet van de bij van Joaquin. Maar je zou dus kunnen zeggen Dortmund probeert het wel. Maar er zijn ook gewoon kansen voor Malaga. En zo zou de debutant best wel eens, want met deze stand is dat al eigenlijk zo. Richting de halve finale kunnen staan en gaan. Een kunststukje van de coach Pellegrini. Weer balbezit voor Joaquin vanaf de rechterkant. Ja, nu wil hij weer steken. Maar in dit geval loopt Duda, want die was het die in eerste instantie werd gevonden. Aan de rechterkant van het strafschopgebied niet door. Toulala is het dus die, die bal schiet. Bal wordt niet meer onderweg aangeraakt. En uiteindelijk op de vuisten van Weidenfeller. Overigens zou het uniek zijn dat uh, Malaga als uh, debutant in uh, de halve finale komt? Uniek zou je het kunnen noemen, die prestatie, maar dat is het niet. Want Pellegrini heeft het al eens eerder gedaan. Met Villarreal deed hij precies hetzelfde. Dat is alweer een paar uh, seizoenen geleden, het seizoen 5-6... Toen was deze man dus Pellegrini, de Chileen coach van Villarreal. Debuteerde op het hoogste niveau. Bereikte uiteindelijk de halve finale. Waarin het in twee wedstrijden moest afleggen tegen Arsenal. Gaat hij dit kunststukje met Malaga herhalen? De man die er dus toch bij is. Ondanks dat zijn vader overleed dit weekend. Het leek er even op dat hij in Chili zou blijven. Maar hij is toch op tijd in Dortmund teruggekeerd. En Dortmund heeft de bal met Santana. Centrale verdediger op de plek spelen van Oemels. Die inmiddels wel terug is in de, delf, in de selectie. Maar nog op de bank zit. Vervolgens Royce gevonden. Rechterkant op gebied van Malaga. Malaga werkt weg met Demi Bal wordt opgevangen door Blazikowski. En dan een beetje blind eigenlijk door Toulala over de zijlijn gewerkt. Betekent dat Dortmund mag gaan ingooien. Daar bij Dortmund staan Shaheen en Schieber inmiddels klaar om in te vallen. Het moet dus anders, zal ook Jurgen Klopp gedacht hebben. En wie haalt die dan naar de kant? In elk geval Blazikowski. Die is niet helemaal fit. Die is er twee weken uit geweest. Die wordt naar de kant gehaald. Schieber er dus in. En dan Shaheen ook in het elftal. Voor wie komt die dan? Dan denk ik dat Bender... Wel is degene zou kunnen zijn die eruit moet. Ja, staat op geel. Ook niet helemaal fit. Heeft nog een wond overgehouden aan de wedstrijd tegen Stuttgart... anderhalve week geleden. En dus Nuli Sahin, dus als een van de twee controleurs op het middenveld. De huurling van Real Madrid. Die via Liverpool uiteindelijk weer terugkwam in Dortmund. Ook nog, zoals u weet, een jaartje bij Feyenoord heeft gespeeld. De Turks International. Speelt het nu samen daar met en Dat is dan een, een jongen met Turkse ouders. Die heeft gekozen voor het Duitse elftal. Inmiddels probeert Dortmund... Dortmund druk te zetten, maar wordt de bal veroverd door Isco. Isco de Spanjaard richting het strafschopgebied, legt de bal breed op Duda. Rand Doeda ja bijna recht voor de goal, net iets aan de rechterkant. Produceert vervolgens met zijn linkerbeen een, uh, een boogbal die naar zijn zeggen wordt aangeraakt door een van de spelers van Dortmund. Maar daar wil de arbitrage niks van weten. Dus gewoon een doeltrap voor uh, Dortmund, want de bal ging naast de goal van Weidenfeller. Nee, beslist is het hier nog lang niet. En die uitkomt dan bij Galatasaray, Real Madrid. En nog maar drie te gaan, want Wesley Snyder heeft gescoord voor Galatasaray. Hij mist een enorme kans. Uh, een paar minuten geleden, maar nu maakt hij hem wel goed af. De 2-1 voor Galatasaray. Na de 1-0 achterstand is de boel dus omgezet. Goede Goeie actie hoor, van Wesley Sneijder. En nu met rechts, waar hij met links miste, is het nu met rechts wel raak. Hij zet twee mannen, stuurt hij het bos in twee verdedigers. En schiet de bal langs Diego Lopez in het doel van Real Madrid. 2-1. Ja, we hebben 70 minuten gespeeld. Ruim 71 om precies te zijn. En dus heeft Galatasaray nog uh, 20 minuten om drie doelpunten te maken. Ja, het lijkt een onmogelijke zaak. Maar één ding is zeker: het is weer een wedstrijd geworden. Want stel, ze scoren er nu snel nog eentje. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren: want Galatasaray speelt goed de afgelopen minuten. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat uh, Real een beetje paniek raakt. Want het balbezit is constant voor de Turken. Nu ook weer. Bal gaat naar de linkerkant, komt daar niet aan. Maar wordt moeizaam uitverdedigd. Weer met een lange trap naar voren. Meteen opgevangen door Galatasaray. Via de Filippe Melo. Melo speelt de bal naar Ieri En dan is het eventjes terugspelen weer op Melo. Melo, Ieri Aan de rechterkant van het veld kan de bal naar Eboué. Eboué heeft de bal gekregen. Moet de bal dan naar voren werken. Doet dat ook. En staat steeds weer klaar. Doelpunt. Oh, wat een goal van Drogba. Drogba scoort 3-1. En gaan we hier een hele, hele gekke avond krijgen. Want als je zomaar in een paar minuten tijd twee doelpunten kunt maken als Galatasaray... ...waarom kan dat dan ook niet eh, twee doelpunten maken in de overgebleven 18, 17 minuten die er nog te gaan zijn. Drogba met een beauty. Aan Matjer moet ik meteen denken. Bal achter stambeen langs. Bal wordt voorgegeven. En Drogba op zijn 35ste. Prachtige goal. Schitterende goal voor Gadda En daar waar je eigenlijk heel lang denkt van waar zit ik naar te kijken. Die wedstrijd is al lang beslist. Is het opeens niet beslist. Goeie voorzet van Amrabat. Hakballetje achter het stambeen langs van Drogba. En zo staat het. 3-1 voor Galatasaray tegen Real Madrid. En nu is afwachten of Real een beetje in paniek raakt. This house is not a house but a stack of dreams. natural to me and I am Mm -hmm. They live inside their suits And they tear the seams They don't sow, they reap And they don't know what it means To be living of the fruits and roots Of someone else And a tainted smell Sail. They're static in between the sound. Ruben Heijn van zijn nieuwe CD. Tough crowd. De tijd begint te dringen voor Dortmund thuis tegen Malaga. Ronald van der Geer. En de kansen zijn er voor de thuisploeg. Maar het is nog 1-1 na 79 minuten. Een stand waarmee Malaga zich zou mogen melden in de halve finale. Maar Dortmund dringt aan, speelt nu met een extra spits... en heeft twee opgelegde kansen gekregen. Maar het slaagt er maar niet in om Willy Caballero... de Argentijnse doelman te passeren. Ja, gaat er maar eens aan staan. De man is pas in zes wedstrijden... of eh, zes keer gepasseerd in elf wedstrijden Champions League... Ja dat is natuurlijk nogal wat inclusief de treffer van vandaag wordt niet voor niets deze Argentijn de beste doelman van de, de Spaanse Primera Division genoemd. Royce is er heel dichtbij geweest. Nadat uh, Piscek werd gevonden door Santana. Piscek zette de bal voor vanaf de rechterkant. Maar daar was die Caballero met een katachtige reflex. En zorgde ervoor dat de bal er niet in ging. En zojuist een combinatie Gutse-Gundogan. Gundogan op hoog tempo uitgevoerd. Begonnen aan de rechterkant. Door de as van het veld geëindigd. Gutse 1-1. Weer met die Willy Caballero. Maar met de voeten wist de Argentijn toch weer redding te brengen. Het is werkelijk ongelooflijk hoe moeilijk deze doelman te passeren is. Daar weet Dortmund natuurlijk alles van gezien de 90 minuten al vorige week. Maar ook nu staat de doelman zijn mannetje. Maar Dortmund dringt aan. Speelt nu met twee spitsen. Schieber speelt naast Lewandowski. Schieber van Stoenkart overgenomen. Nooit basisspeler dit seizoen. Maar komt in de slotfase er nog wel eens bij als er een goal gemaakt moet worden. Overtreding nu van Subotic. Op Baptista. dat gebeurt bij de zijlijn aan de linkerkant. En dus een vrije trap voor Malaga. Inmiddels de 81ste minuut. Oftewel, ja, ja woorden worden bewaarheid. De tijd gaat inderdaad dringen. En Malaga zet niet meer zo heel erg aan. En dat is natuurlijk ook niet zo heel raar. Het probeert vooral die 1-1 te consolideren. Malaga moet vooral tegenhouden. En Dortmund moet echt scoren. En zet alles op alles. En je ziet de zenuwen ook bij Jurgen Klopp aan de zijkant. De coach van Dortmund toenemen. Vrije trap komt van Isco. Komt in het strafschopgebied terecht. Moet geplukt worden door Weidenfeller. Dat gebeurt ook nadat hij in eerste instantie nog gekopt werd door Schieber. Lange uittrap van die doelman. Die overigens ook prima presteert in die Goal bij Dortmund. Het komt niet terecht bij Royce. En dus neemt Malika weer over. Rustig rondspelend. consolideert het balbezit. Niet lang gevonden. Dortmund probeert eruit te komen. Met Nuri Shaïn. En met Kundogan. Dat lukt niet. Want Atunes staat daar ook zijn mannetje. Aan de linkerkant. Sterker nog. De bal wordt door Malika vrijgespeeld. En dan is er veel ruimte om te combineren. Op de helft van Dortmund. Isco gaat nu Baptista voor Weideveller zetten. En die bal gaat erin. En wordt uiteindelijk nog aangeraakt. En dan zou het wel eens buitenspel kunnen zijn. Maar dat is het niet. In Luceu is degene die nu de bal als laatste raakt. Hij is net in het veld gekomen voor Duda. De man die zo lang geblesseerd was. Hij had die bal niet aan hoeven raken. Deed het toch even. Staat blijkbaar niet buitenspel. En dan liest Malaga natuurlijk de ploeg die zich in de halve finale gaat melden. Want nu moet Dortmund twee keer scoren. Het doelpunt van Malaga valt in de 82e minuut. Op het moment dat er heel veel ruimte is voor Malaga om te combineren. Dortmund staat aanvallend geschakeld. De bal van Isco. Baptista staat één uh, op één met Weideveller. Weggelopen uit de rug van Santana. Maar dan denk ik toch dat Eliseo die bal op het moment dat Baptista speelt... buitenspel staat. En dat de goal wel eens geannuleerd... Kunnen worden maar het mag allemaal door van de schotse arbitrage. En dus lijkt een hele grote verrassing in de maak. Want het is Eliseu die de wel als laatste raakt. En zo staat Malaga in Dortmund op een 2-1 voorsprong. Pas op je stem, Ronald. Ja, strookje. is uh, droog, ja. <laughs> ja. Uh, De Turkse heksenketel dan, waar Real Madrid gaat verliezen, in elk geval vanavond. Maar de cijfers worden nu belangrijk, En die? Ja, nog twee doelpunten te gaan voor uh, Galatasaray. En uh, Johan Elmander is gekomen. Die kennen we in Nederland ook nog van onder andere Feyenoord en van Nakbreda. Ging daarna naar Brunbu. En daar is de kans. Ja, Drogba. Drogba scoort 4-1. Haha, het is 4-1 voor Galatasaray. Nee, het is geen 4-1, want hij wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Oei, oei, oei, daar komt Real Madrid goed weg. Even kijken of het buitenspel is. Ik denk het wel. Ja, het is buitenspel. Dat is jammer voor Galatasaray. Dat Drogba net een halve meter buitenspel stond. Want anders gingen we echt een heksenketel krijgen in de laatste 6-7 minuten van deze wedstrijd. Maar ik zei, het, Johan Elman er gekomen. Bij Galatasaray als aanvaller terwijl Özil nu naar de kant gaat. En Albiol erin komt bij Real Madrid. De laatste wissels zijn dat. Albiol dus voor Özil En zo moet Real maar gaan proberen om dat vol te houden. Maar als die bal toch had geteld dan had je een hele vreemde situatie gekregen. Want dan was het 4-1 voor Galatasaray. Nu is Real in de aanval. bal wordt teruggelegd en wordt net goed verdedigd. Uh, door, uh, wie was dat Felipe Melo natuurlijk, de uh, Braziliaan die de bal over de zijlijn tikt. Uh, Johan Elmander, de spits tijd geblesseerd geweest, de hele tijd geblesseerd geweest. Afgelopen weekend voor het eerst weer eens op de bank gezeten bij Galatasaray. En nu in deze hele belangrijke wedstrijd bij die 3-1 stand is hij de hoop voor de Turken. Ex-Feyenoord, ex-Nac Breda. Toen ging hij nog naar Brunbu, naar Toulouse, naar Bolton Wonders. En nu alweer anderhalf jaar bij Galatasaray. Maar hij heeft nog geen bal gehad. Balbezit is wel voor... De Turken via een doeltrap. Omdat de bal via Benzema over de achterlijn werd getrapt. Benzema ook in het veld gekomen bij Real Madrid als invaller voor Gonzalo Higuain. En nu is het balbezit voor Galatasaray. Terwijl we natuurlijk wel zien dat de tijd flink begint te dringen. Want we hebben 83 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Balbezit voor Galatasaray. Kijken of ze nog iets heel leuks kunnen gaan doen. In die laatste zeg maar, 10 minuten van de wedstrijd Galatasaray. Real Madrid staat 3-1. Hoe zou de sfeer zijn in Dortmund, Ronald? Die is niet goed, want Dortmund staat achter 2-1 tegen Malaga. En dus is het stil in het stadion op het moment... nu dat Sanchez een overtreding maakt op Lewandowski. Een meter of twee voor het gebied van Malaga. Betekent dat Gutsen en Royce achter een bal staan. Ook Shaheen vrij trap dus voor Dortmund. Maar wat een ongelofelijke tussenstand. Malaga op een 2-1-voorsprong. Ja, deze ploeg is echt veel en veel beter... Dan menigeen denkt, dit is een team. Het zijn allemaal jongens die inmiddels al op leeftijd zijn. Bakken ervaring dus met zich meenemen. Het is niet de absolute Europese top. Maar met z'n allen vormen ze wel een topploeg. Hummels komt nog in het veld voor Gundogan. Dat is een centrale verdediger. Maar die zal toch met name voorin geposteerd worden. Op het moment dat we 86 minuten hebben gespeeld. Dortmund 1, Malaga 2. Logischerwijs, moet Dortmund dus nog twee keer scoren. Wil het verder komen in dit toernooi? Wil het de halve finale gaan bereiken? Vrijtrap trap komt van Roy. ...en gaat over de goal van Willy Caballero, de Argentijnse doelman... ...die net een vingertje moest uitsteken op een inzet van Lewandowski. Dortmund komt dus wel in de buurt, maar niet meer dan dat. En nu heeft de doelman er niet aangezeten en kan er dus een doeltrap genomen worden. En daar zal Malaga de nodige tijd mee bezig zijn... Want men wil natuurlijk gewoon balbezit houden en zoveel mogelijk tijd winnen. Want de klok tikt door in het voordeel van de nummer 6 van Spanje. Portillo, jongen van de club, komt erin voor Joaquín. Moe gestreden. Een jonge jongen dus voor een dertiger. Daar waar Eliseu al in het veld is gekomen bij Malaga voor Duda. De ene Portugees voor de andere. Het scheelt drie jaar. Eluseo is 29. Kwam ooit over van Saragossa. Speelde ook bij Lazio. Is lang geblesseerd geweest. Is een van de smaakmakers van het elftal van Pellegrini. Hij raakte de bal als laatste aan. Ik denk dat die inzet van Baptista er zelf ook wel was ingegaan. Hij nam een groot risico, want hij stond buitenspel. Maar de Schotse arbitrage heeft dat genegeerd. En de goal goedgekeurd. Hummels nu met een lange bal van achteruit richting het strafschopgebied. Santana is daar nu ook voor in. Maar de bal schiet door. Komt niet bij Lewandowski of bij Schieber terecht. En in de hand uiteindelijk van de doelman van Malaga. 2-1 dus voor de Spanjaarden. Met nog drie minuten en de extra tijd. Wat kunnen Snijder en Drogba en Amrabat. En Elmander en die anderen van Galatasaray nog tegen Real, die? Ja, Amrabat. Ooit oh, nog spelend voor Omniworld. Zo ja. heette het toen nog zo in Almere. VVV, PSV. En nu dus in dit. Uh... Prachtige uh, uh, land, voetballand. Helemaal knotsgekke voetballand. Turkije. 3-1 de voorsprong met uh, balbezit voor uh, Galatasaray. Maar die tijd begint zo te dringen. Want we zitten al in de 86e minuut. En er moeten er nog twee komen voor Galatasaray. Het zou wel uniek zijn hoor. Het zou echt een wonder zijn van de bovenste plank. Als. Uh, uh, Real Madrid vijf doelpunten tegen zou krijgen. Want de laatste keer dat dat gebeurde was tegen een andere grootmacht. Tegen Barcelona in de competitie. Balbezit nu voor Real Madrid. Aan de linkerkant uh, heeft uh, je hoort het fluitconcert op de achtergrond als Real in balbezit is. Nou, het levert weinig op het schot van Benzema. Want uh, wordt uh, afgeketst en dan gaat de bal naar voren richting uh, Drogba. Drogba maken van een schitterende goal. Echt, kijk vanavond naar de uh, samenvatting van uh, deze wedstrijd op tv bij natuurlijk de NO. En dan uh, zie je hoe mooi dat doelpunt is. Maar ondertussen wel weer balbezit voor Real Madrid. Maar Real Madrid heeft het niet. Nu weer uh, Ronaldo die de bal, die al een enorme kans miste. En nu de bal onder de voet door laat uh, schieten. Bal over de zijlijn. Uh, je zou bijna denken... ...dat het uh, uh, expres was. Want iemand die zo goed kan voetballen... ...die uh, overkomt dat soort dingen niet. Maar toch, balbezit voor Sabioglu, de invaller. Speelt de bal even terug. Moet de bal toch wel nu snel naar voren gaan. Omdat, uh, uh, als je nog iets wil... ...de bal in het strafschopgebied gepompt moet worden. Dat geeft Terim dan ook aan. Uh, de bal moet naar voren, maar hij gaat weer terug. Is het uh, nu Snijder? Nee, uh, Melo die in balbezit komt... ...en uh, uh, zoekt naar de linkerkant. Uh, vindt de linkerkant niet... En, of uh, wel, maar uh, de bal gaat weer naar het centrum. En dan gaat hij eindelijk de diepte in. Maar te hard voor Amrabat. En dan gaat de bal over de achterlijn. En kan uh, Real even rustig gaan doen via Diego Lopez. 3-1 nog altijd. Slotminuten in Dortmund, Ronald. Al bezit voor Dortmund. Maar het komt niet heel dicht bij Willy Caballero. De man die niet wil capituleren vanavond. Dat één keer heeft gedaan op een inzet van Lewandowski. En dat eigenlijk wel genoeg vindt. Mallega al met twee in voorsprong. Extra tijd lonkt. Want 90 zitten er bijna op. Zal een minuut of drie bij komen, denk ik. Lewandowski met de bal. Steekt hem richting het strafstopgebied. Daar zit weer een hoofd tussen. Van Toulalal. Die net een gele kaart heeft gekregen. Hoemels brengt de bal dan weer terug. Schiet hij door. En weer is het eindstation. Willy Caballero. En ja, dan zit het Dortmund ook niet mee. Het is geen buitenspel. Vlag blijft omlaag. De bal werd iets voor het gebied doorgekopt. En vervolgens dachten een paar spelers van Dortmund... nou ja, we lopen maar door. Het was ook geen uh, buitenspel. Maar dan schiet de bal zodanig door dat hij uiteindelijk toch weer in de handen komt... van uh, die doelman die een magneet in uh, zijn binnenzak lijkt te hebben gestoken. Voorafgaand aan deze wedstrijd. Want als zijn handen er niet bij kunnen, zijn het altijd nog de voeten... die uiteindelijk toch weer een, uh, een tikje tegen de bal kunnen geven. Waardoor uh, de geel zwarte uit uh, Dortmund geen doelpunt kunnen maken. Schieber met het uh, balbezit legt hem maar weer eens terug aan de rechterkant. Richting Piszczek. Handige actie. Pichek komt er naar binnen. Moet hem nu eraf spelen. Maar doet dat zo onzorgvuldig. Dat Tula een Laanvlak voor zijn eigen strafstopgebied kan wegwerken. Eastcote balletje even aan de voet houdt. Balverlies leidt. En dan komt Dortmund weer vanaf de rechterkant. Lewandowski is voor de goal. Santana is voor de goal. Ja, wie is er niet voor de goal eigenlijk? Maar die bal komt maar niet voor de goal. En dat is toch het allerbelangrijkste. Je kunt er 13 mensen neerzetten. Maar als die bal er niet komt. Sorteert dat weinig effect. Bal wordt door Hummels weer teruggebracht in het strafstopgebied. En daar is dan de kans voor Santana. En. Hij gaat erin. Hij gaat erin. Voor Via Royce. Dit is niet heel subliem verdedigd door uh, Malaga. En dan is het 2-2. En is er denk ik nog een minuut of twee te spelen in de extra tijd. Die tijd heeft Dortmund nog om die beslissende derde treffer te maken. Het is uh, de lange bal van uh, achteruit. Die uh, gegeven wordt uh, bij uh, Dortmund. En uiteindelijk zit Caballero nu een keer mis. Lijkt de kans al gegeven te worden door Hummels uh, aan uh, Santana. Die mist nog. Maar als de bal dan niet wegkomt, komt hij voor de voeten van Royce En die schiet binnen. Goal is leeg. En nu, wat gaat er nu gebeuren in die allerlaatste minuut van deze wedstrijd? Gaat Dortmund toch nog een doelpunt maken? Of is het zo dat het blijft bij de 2-2 een stand waar Malaga dus, zoals gezegd, genoeg aan heeft? Wat gaat er gebeuren? Vrij trap nog. ...wordt door Hummels genomen, genomen van achteruit. Subutic staat nu ook voorin. Bal komt bij Royce, bij Smeltzer aan de linkerkant. Wordt weggewerkt door Games. Bal over de zijlijn. Smeltzer gooit snel in. Ter hoogte van het strafschopgebied richting Lewandowski. Die pompte naar binnen. Daar komt hij. Nee, hij komt niet. Hij komt wel. Santana maakt de goal voor Dortmund. Santana, Hij is naar het front gestuurd samen met Sumutic. Het is een scrimmage voor de goal van Malaga. Maar uiteindelijk is het de verdediger die de bal als laatste raakt. En dit is toch een klein wonder. Niemand, niemand zou toch hebben gedacht dat uh, Dortmund er in de laatste twee minuten in de extra tijd in zou slagen om twee keer te scoren. Maar het gebeurt wel. En nu zit Atunes op de knieën. Kijkt Willy Caballero om zich heen ik heb het toch fantastisch gedaan. Wat gaat er nou toch mis in die uh, slotfase? Nou, er gaat van alles mis. Want dit mag je niet meer weggeven. Het is uh, overigens volgens mij nog buiten spel ook. Het is de uh, bal van Lewandowski. Die in eerste instantie door Schieber richting Royce wordt uh, gekopt. Dan blijft de bal hangen voor het Kan uh, Voor de, de doellijn. Kan niemand van Malaga er meer bij? De Michelis is daar in de buurt. Santana schiet hem eerst nog tegen Antunes aan. Willy Caballero kan er niet meer bij. Dan schiet uh, Dortmund Via Schieber van dichtbij. Gaat de bal er nog niet in? En uiteindelijk wordt het laatste tikje toch door die uh, Santana gegeven de centrale verdediger. Het klinkt misschien wat rommelig, maar het was ook rommelig... wat er allemaal gebeurde voor die goal. Iedereen dook naar iedereen, iedereen was eager op de bal. Maar uiteindelijk is het Santana, misschien wel de slechtste voetballer op het veld... die dus deze goal maakt. En zo bouwt uh, Malaga of bouwt Dortmund een uh, achterstand van 2-1 in no time om... ...tot een 3-2 voorsprong. Ja, en dit gaan de Duitsers niet meer weggeven. Je kunt je voorstellen dat Jurgen Klopp zo wat ontplofte... ...toen die, uh, die laatste goal viel. Want Klopp was boos, was woest. Ja, schreeuwde zijn ploeg eigenlijk wel naar voren. Maar zijn ploeg kon eigenlijk niet meer. Maar dat laatste stukje adem hebben ze gebruikt... ...om toch Malaga de weg te versperren naar de halve finale. En er ook voor te zorgen dat er geen drie Spaanse ploegen... ...want daar kunnen we toch wel een beetje van uitgaan... ...als Barcelona ook nog ergens slaagt om te winnen van paris saint Germain Madrid doorgaat. Ja, dan zou Malaga de derde ploeg zijn uit Spanje. Nog één keer. Eliseo namens Malaga. Voorzet vanaf de rechterkant. Wordt weggewerkt. Smeltzer doet dan de rest aan de linkerkant. En dan... Is het eindsignaal daar? Ja, dan kun je je voorstellen dat het Westfalenstadion ontploft. Je kijkt naar Jurgen Klopp die een sprintje heeft getrokken. En nu springend over het veld gaat. Ja, iedereen bij Dortmund gaat nu springend over het veld. Want uh, de Duitsers leken uitgeschakeld. Maar Duitsers blijven Duitsers. Ook al ja. zitten er drie polen in. Want in de laatste minuten, in de negentigste minuut en de extra tijd... maakt Dortmund twee doelpunten. En gaat het naar de halve finale van de Champions League. Hoe was dat uh, gezegd ook weer? In het leven geroepen door Gary Lineker was het geloof ik, hè? Over ja, je hebt de 22 spelers en uiteindelijk winnen uh, de Duitsers, toch? Ja. Zoiets was het uh, volgens mij. We gaan nog naar Andy Houtkamp bij Galatasaray en Real Madrid. Cristiano Ronaldo scoort de 3-2 op dit moment. En dat betekent dat het over en uit is voor het vechtende Galatasaray. Figuurlijk dan, want uh, ze hebben uh, goed uh, gespeeld. Kwamen zelfs met 11 tegen 10 te staan toen... Uh, uh, wie was het? Arbeloa, twee gele kaarten in een minuut uh, oppikte. Maar uh, de laatste actie zeg maar, van de wedstrijd is een goede van uh, Benzema die de bal teruglegt op Cristiano Ronaldo. En die scoort zijn. Uh, even kijken, dat is alweer zijn elfde uh, doelpunt. In tien Champions League wedstrijden. En het record. Staat op 14 vorig jaar van uh, Messi. Dus daar is hij nou op weg. Want hij gaat zeker ook nog de halve finale spelen. Want nu is het verzet echt gebroken van Galatasaray. Ze hebben gevochten. Ze zijn er dichtbij geweest bij de vierde goal. Ze hebben er zelfs nog eentje gemaakt. Maar dat was buitenspel van Drogba. Goed gespeeld in de tweede helft met name door Snyder en door Amrabat. En nu komt er nog even een gele kaart. Ik denk voor een van de spelers van Galatasaray. Dat moet dan Amrabat zijn. Die een pittige overtreding maakt op zijn tegenstander. Op Cristiano Ronaldo. Die met uh, een van pijn vertrokken gezicht op de grond ligt. Ja, 3-2. Het, het, het leek allemaal nergens over te gaan. Toen Ronaldo na 7 minuten al 1-0 maakte. Maar opeens in de tweede helft, na 12 minuten, was het Eboué 1-1. Toen in de 71ste minuut. Snijder 2-1. 72 ste minuut, dus een uh, minuut later 3-1 door Drogba. Drogba maakte nog een kool die afgekeurd werd. Men heeft hard gevochten en geprobeerd om uh, het uh, nog een hele leuke slotfase van te maken. Galatasaray, ik denk dat het de scheidsrecht er al voor het einde heeft gevloot. Want ik zie alles en iedereen met elkaar zoenen op mijn uh, grote scherm. Uh, Mourinho heeft al terim uh, bedankt. En Mourinho gaat nu naar Drogba toe en uh, uh, kust hem. Het is afgelopen. De Real Madrid gaat naar de halve finale. Galatasaray heeft gewonnen van Real Madrid. Een uh, winst die je niet vaak ziet. Want de afgelopen twaalf wedstrijden was Real ongeslagen. Tien daarvan hadden ze gewonnen. Maar nu verliezen ze met 3-2 van Galatasaray. Het was een titanengevecht. Mooi gesteld door Galatasaray. Maar Real Madrid gaat naar de halve finale. Mm, Baby, I'm begging. yeah Er zijn veel versies van dit liedje. Dit was ook niet het origineel Timebox uit 1968 met Baggin. De Nederlandse voetbalvrouwen speelden vanavond... een van hun meest aansprekende wedstrijden ooit. De ploeg van bondscoach Roger Reiners oefende in het stadion van Adel Den Haag... tegen veelvoudig Olympisch en wereldkampioen Amerika. Voor de oranje vrouwen een affiche om de vingers bij af te likken... maar vooral de ultieme test richting het Europees kampioenschap... dat over drie maanden wordt gespeeld in Zweden. Een reportage van Ragnar Niemeijer. The U.S. women's soccer team won the Olympic gold, beating Japan 2-1. Carly Lloyd scored in the 8th and 54th minutes for the Americans. The match drew 80,000 fans to Wembley Stadium. That breaks the record for a women's soccer game at the Olympics. The U.S. team has won three consecutive Olympic titles and four of five since women's soccer was introduced in the 1996 Atlanta Games. Tot daar and niet verder. Onze Amerikaanse collega met zijn bombastische stem. Naar aanleiding van het goud afgelopen zomer voor Team USA, de vrouwen. 80.000 toeschouwers, zoals toen in Londen, zijn er vanavond in Den Haag niet. En een krappe 2-1 overwinning voor Amerika tegen Japan in de Olympische finale. Vermoedelijk is het verschil vanavond groter. Weet ook Kirsten van de Ven, want Nederland is nog niet zo ver als Amerika. Het absolute topland als het gaat om vrouwenvoetbal. Ja, Amerika is een ploeg, ze zijn super atletisch en fit en uh, sterk. Maar nou, ik denk dat we gewoon rustig moeten voetballen. En, uh, we moeten hun niet te veel ervaren, we moeten gewoon die wedstrijd bepalen. Ook al is het natuurlijk een beetje bluff tegen de nummer één. Maar uh, we moeten niet te veel ervaren, we moeten vooral veel doen, denk ik. Je hebt daar natuurlijk een, uh, ja, een hele goede structuur. Van, van jongs af aan hebben die meiden de mogelijkheid en de droom... om uh, ja, een studiebeurs te verdienen. Terwijl in Nederland, ja, toen ik jong was... dan. Uh, ja, ja, je had eigenlijk niet veel om naar uit te kijken. Dus ik denk dat die meiden daar super gemotiveerd kunnen zijn vanaf dag één. Dus uh, ja, dat is in Nederland nog niet zo ver. En uh, ja, daar zie je wel terug in uh, ja, hoe groot de pool aan spelers hun hebben. Ze dus kunnen gewoon kiezen. En, uh, ja. Maar ik denk dat we in Nederland wel zeker op de goede weg zijn met Beneliek. Aanvalste Kirsten van de Ven. Die trouwens zelf niet in die Belgisch-Nederlandse competitie voetbalt. Maar in Zweden... Net als verschillende van haar tegenstanders vanavond. Na het volkslied van Jan Smit kan Nederland-Amerika maar heel moeizaam bijhouden. Team USA voetbalt makkelijker, zeker in de kleine ruimte, en krijgt veel meer kansen. Nederland gokt op een counter, maar heeft geen succes. De Amerikanen bouwen de score uit in de laatste 10 minuten pas van de eerste helft, 2-0. De bondscoach van Oranje daarover, Roger Reijners. Nou, ik vond dat we zeker in de eerste fase, de eerste helft, de eerste 30, 35 minuten uh, ja, een aantal prima momenten hadden. Datgene wat we graag willen in, in het voetbal, het blijven zoeken. Uh, dat we daar zeker de eerste 35 minuten een aantal malen uh, voetballend uh, goed uitkwamen... en onze kansen creëerden. Hoopt u al op 0-0 bij de rust na een minuut of 35 dus? Nou, daar ben je niet naar, uh, verder naar aan het kijken, je bent aan het kijken hoe je het voetballend uh, kunt, uh, kunt blijven volbrengen uh, en, en door kunt, uh, kunt blijven spelen. Uh, de de 1-0 uh, die valt uit een, een omschakelmoment. Het, het hele zure is vervolgens die, die tweede die een halve minuut uh, voor, voor, voor rustsignaal uh, valt. De wedstrijd duurt 2 keer 45 minuten. Was er meer grip van jouw ploeg in de tweede helft? Nou, ik, ik vond dat we in ieder geval goed startten, de tweede helft. Een aantal momenten ook weer goed eruit kwamen uh, in die eerste fase. Daarna vond ik wel een, een fase dat we, het, dat we het moeilijk hadden. Veel uh, aan tegenhouden uh, waren, ook veel moesten we tegenhouden. Um, ik vond nadat het 3-0 was uh, ja, dat we wel weer wat meer naar voren konden, konden betekenen. Ook een aantal keren er weer aardig uitkwamen en nee, uiteindelijk ook nog een prima doelpunt maken. Scoren via Manon Melis. Uh, mooi doelpunt inderdaad. Ja, ik vond dat een mooi, uh, mooi uitgespeeld doelpunt. Ja, we hebben de beelden niet gezien, vertel eens. Nou, een bal die, die via het middenveld uh, komt, die uh, vervolgens in, uh, in de volgende linie komt... In, in de dribbel zit en met een prima steekbal uh, Manon Melis vrij voor de keeper zet... Die, uh, die het prima afmaakt met een lop. Dat zei bondscoach Roger Reyners over de enige treffer van zijn ploeg vanavond. De Nederlandse vrouwen verloren met 3-1 van de Verenigde Staten. En in Den Haag waren maar liefst 8000 toeschouwers op dat oefenduel afgekomen. Van een oefenduel naar twee bloedserieuze wedstrijden. Morgen de andere twee kwartfinales in de Champions League. De andere twee returns. Met een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd... begint Bayern München morgen aan de return in Turijn tegen Juventus. En dan staat de Juve dus voor een bijna onmogelijke opgave. Er is echt een stunt nodig om de halve finales nog te bereiken. Hedwig Zedijk, onze correspondent in Italië. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kijken ze in Turijn en misschien wel heel Italië aan... tegen die moeilijke opgave? Nou ja, ze proberen hier zelfverzekerd te doen. Ze doen heel stoer en ze willen gewoon eigenlijk een andere wedstrijd laten zien dan in Duitsland. En als je vertrekt vanuit een andere positie, nou ja, dan krijgt de wil om te winnen, zowel bij de spelers als de supporters natuurlijk een extra dimensie. Op Twitter zijn ze in ieder geval al hard bezig om elkaar op te peppen hm. met de hashtag IOC credo. Ik geloof erin. Nou, dan moeten ze natuurlijk wel nog even minstens twee keer scoren morgen. Ja. Nou, ja, ze hebben vandaag gezien bij Calatayud dat het bijna zomaar zou kunnen. Uh, coach. Antonio Conte heeft ook gezegd hè, dat zijn ploeg nog een kans heeft. Ja, nou ja, ze doen het heel goed in de competitie natuurlijk. Uh, staan bovenaan, gaan die ook wel winnen waarschijnlijk. Scoren goed. Uh, afgelopen zondag ook tegen Pescara. Fuccini twee keer gescoord, die gaat ook lekker. Uh, en na afloop in de persconferentie trouwens uh, hadden ze het over de penalties. En toen liet Conte zich ontglippen dat de spelers in ieder geval goed getraind zijn op strafschoppen. En dat hij ook hoopt die nodig te zullen hebben tegen Bayern. Dus uh, mm. hij gokt toch wel op een, <laughs> op een verlenging met, uh, met strafschoppen. Ja, maar eigenlijk is het tegen beter weten in toch 2-0 achterstand op dit Podium. Ik weet niet of Juventus dat ooit goed heeft gemaakt überhaupt, Champions League? Nee, inderdaad, dat is drie keer eerder voorgekomen. En dat hebben ze inderdaad nooit uh, gered. Maar ja, de, je moet toch ooit een keer breken met iets waarvan je niet wil dat dat traditie wordt natuurlijk. En, en het was volgens mij zelfs Heinkens, uh, trainer van Bayern, die zei dat uh, Juventus het onmogelijke mogelijk kan maken. Nou ja, daar houden ze zich dan maar aan vast. Hè. Ja. Nou, mocht het morgen goed gaan met Juve, dan zullen de fans waarschijnlijk nog wel even terugdenken aan die missen van Buffon in de eerste wedstrijden. Uh, die enorme blunder waardoor het 1-0 werd. Hij was daar zo ziek van dat hij na de eerste wedstrijd... nog een keer naar huis is gestuurd op de training. Uh, staat hij morgen desondanks gewoon op goal? Jawel, jawel, hij blijft toch de keeper voor, voor Juventus ook. Uh, met zijn ervaring in het veld, ook uh, samen met Pirlo natuurlijk... Uh, is hij ook een beetje een psychologische steun voor de rest. Uh, voor jonkies, bijvoorbeeld Pogba, uh, de Franse middenvelder... die, uh, die uh, opgesteld gaat worden. Uh, hij is natuurlijk de aanvoerder ook, nu Del Piero er niet meer is. Uh, hij is zijn club altijd trouw gebleven, ook in de moeilijke jaren. Uh, in 2006 met die omkoopschandalen, teruggezet naar de Serie B... Uh, de eerste divisie, was hij samen met Del Piero... en N het werd eigenlijk een van de weinigen die de club trouw bleef. Hè? Die andere grote, Cannavaro, Touram, Emerson, Zambrota, nou, die vertrokken allemaal. Um, en hij werd door Beckenbauer wel beledigd en uitgemaakt voor gepensioneerden. Nou, dat hebben ze hier meteen een geuzenaam uh, voor hem gemaakt. Want ja, als Buffon gepensioneerd is, ja, dan wat is Beckenbauer dan? Een mummie of zo. <laughs> da daar gaan ze echt wel. Ja, ze dragen hem nog op handen wat dat betreft. Ja, wat personele problemen nog bij Juventus. Vidal en Liechtenstein, die vorige week wel speelden, zijn er nu niet bij. Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, en niet alleen uh, die. Ook uh, Jovinko en LK, die zijn geblesseerd. Dus uh, inderdaad wat problemen. Maar Conte, die, die gokt toch op de kracht van uh, die Pogba. Die uh, jonge middenvelder. Uh, vorige maand net twintig geworden. Maar die speelt toch wel heel stabiel. Heeft nooit fysieke problemen. Heeft ook al in de competitie een aantal keer gescoord. Heeft een sterk schot. En hij krijgt de moeilijke taak misschien wel. Om, um, om ervoor te zorgen dat Pirlo in ieder geval wat meer vrijheid krijgt op het veld. Die moet de wedstrijd een beetje aansturen. En dan is het aan uh, Quagliarella die ook goed in vorm is trouwens. En Vucinic om uh, te scoren natuurlijk. Hedwig Zedijk vanuit Italië, dankjewel. Juventus tegen Bayern München in Turijn morgenavond kwart voor negen. En dan ook die andere wedstrijd met uh, misschien wel de belangrijkste voetbalvraag van deze week. Kan Barcelona morgen beschikken over Lionel Messi? Vorige week viel hij uit tegen Paris Saint-Germain. Aan zijn hamstring was hij geblesseerd. En hij miste de competitiewedstrijd van afgelopen weekend. Barcelona speelt morgen thuis. Vorige week werd het in Parijs. Mocht u het gemist hebben, 2-2. Heel spannend dus. Belangrijkste wedstrijd van, van deze vier Champions League wedstrijden. Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond. Heb jij het antwoord op de vraag al? Dat Messi, hij is erbij. Hij heeft nog niet, trouwens van de artsen, hij is nog niet gezond verklaard. Um, dat zal morgen in de loop van de dag gebeuren. Hij schijnt vandaag goed getraind te hebben hij is opgeroepen door trainer Tito Villanova, maar die heeft twintig spelers opgeroepen, omdat er drie bij zijn die officieel nog geblesseerd zijn, dus morgen pas van de artsen toestemming kunnen krijgen om, om mee te spelen. Maar waar alles op wijst is, ja, met zo'n 2-2 stand van, van de eerste wedstrijd, dat Barcelona misschien ietsje rustiger aan kan doen en, en morgen Messi misschien, als het ergens in de tweede helft een groot noodgeval is en ze achter staan en ze hem nog nodig hebben, dat ze hem inzetten. Maar zo'n spierblessure is heel link natuurlijk en zo snel terugkomen van, van van een blessure in je hemstring is, is moeilijk. Dus uh, de verwachting is dat Messi morgen wel op de bank zit... maar zo lang mogelijk gespaard zal worden. En dan speelt zeer waarschijnlijk Fabregas. Wat scheelt dat nou? Fabregas in plaats van Messi... in de competitie afgelopen weekend leek het prima te gaan. Hè? Ja, daarom. Nee, als je het zo afspeelt... Dus Fabregas heeft het vaker gedaan. Dat, dat noemen ze hier de valse negen. De, de niet echte, de, de, wat Messi ook eigenlijk doet. Dus een centrumspitse negen. Die, die niet in de punt speelt, maar eigenlijk meer naar achteren, Net buiten het strafschopgebied. En, en, en Fabregas uh, heeft het fantastisch gedaan met een hat-trick uh, tegen Mallorca uh, zou het dus kunnen doen. Hij heeft ook vaak met Messi, dat doet hij het liefste. Dat zijn twee jongens die, die, die, die moet je niet vergeten, toen ze 13 en 14 waren... echt alle jeugdwedstrijden altijd samen speelden. Messi en Fabregas, die kunnen elkaar gewoon nog steeds blind vinden. Dus het liefst doen ze samen. Maar het, het zal wel de oplossing zijn voor Barcelona. Zonder pure centrumspits hebben ze niet nodig. En dan uh, spelers als Fabregas. Alexis, die ook ineens in, in vorm raakt... Misschien via ja, dat, dat die de voorhoede kunnen vormen. en dat ja, Voor elke ploeg is dat toch nog een, een fantastische aanval. Ja, nogal. Je hebt het over aanvallers en middenvelders... maar problemen ook achterin, hè? Ja, vooral. Dat is het grootste probleem. Vorige week in Parijs raakte Mascherano ook nog geblesseerd. Puyol was het al voor enkele weken. Um, dus de vraag is... wie, wie er in, vooral in het centrum van de verdediging moet spelen. Dat is dan Piqué en wie die naast zich krijgt. Song is een alternatief. Die heeft niet veel gespeeld. Dus ook, komt ook weer terug van een blessure. En... En we hebben Abidal, die is ja. weer terug natuurlijk. Ja. Vandaag, of binnen een uur, op, op 10 april vorig jaar... Uh, werd een lever uit zijn lichaam gehaald. Kreeg hij een halve lever van zijn neef, Gerard, uit Frankrijk. Uh, Sindsdien had hij geen bal meer geraakt of althans niet een officiële wedstrijd, dat afgelopen zaterdag... dat hij 20 minuten inviel. Abidal is weer beschikbaar. En, en dat is toch ook een opkikker voor de ploeg van een, een, een speler... die toch een zware vorm van kanker in, in, in de lever had. Uh, en normaal na zo'n transplantatie kun je wel weer verder leven. Maar echt topsportbedrijven is veel moeilijker. En die Abidal is er nu weer bij... En Barcelona droomt eigenlijk al een beetje van het scenario van twee jaar geleden... toen ja. hij de eerste uh, geval van kanker had. En uiteindelijk op Wembley uh, als aanvoerder voor, die, voor het moment de, de Europa Cup omhoog mocht houden. Dus Abidal is, uh, is er alternatief om morgen in de verdediging te spelen. Is men een beetje zenuwachtig in Barcelona eigenlijk? Want het was toch 2-2 vorige week. Nog niks beslist? Nee, maar ja... ja. Vooral, vooral door, omdat het vlak daarvoor nog 2-1 stond. Dat het echt in de allerlaatste seconde was. Maar we moeten niet vergeten dat de vorige wedstrijd begonnen dus met een 2-0 achterstand tegen AC Milan. En dit is n 2-2, dus twee doelpunten in- en uitwedstrijd gekoord... en Paris Saint-Germain, dat toch nog echt geen Milan of Bayern München is of wat dan ook. Dus voorzichtig zijn ze wel, maar de, de paniek lijkt niet zo groot... als toen ze tegen Milan moesten spelen twee weken geleden. Morgen ook uitgebreid op Radio 1 te horen deze wedstrijd. Edwin Winkels, dankjewel. De twee kwartfinales dus zijn morgen vanaf half negen zelfs op Radio 1. Klaar-Jan Hunterlaar heeft de training bij zijn Duitse club Schalke 04 hervat... Een maand nadat hij een blessure opliep in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund... ...Untelaar beperkte zich nog tot loopoefeningen. En dan is er nog goed nieuws voor Raphaël van der Vaart. En dat gaat niet over wat u nu denkt. Maar wel gewoon over iets sportiefs. Van de Vaart is de nieuwe aanvoerder van Hamburger SV. Hij neemt de aanvoerdersband over van Heiko Westerman, die na het seizoen vertrekt bij de club. En de Franse spits Teddy Chevalier mag weer meetrainen bij RKC Waalwijk. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen hem en trainer Erwin Koeman. Chevalier, die de topscorer is met acht doelpunten van RKC... was disciplinair geschorst omdat Koeman niet tevreden was over zijn inzet. En scheidsrechter Björn Kuipers fluit aanstaande zondag... de topper in de eredivisie... Tussen PSV en Ajax. Voor hem is het daarmee een topweek, want hij fluit morgen Barcelona tegen Paris Saint-Germain. En morgen zijn wij er weer vanaf half negen, dus straks Mieke van der Wij in met het oog op morgen. Het laatste nieuws. In de Russische Federatie. Ik heb president Poetin onze zorg overgebracht op het punt van homorechten. Dat het